5 uur. Het NOS-journaal. Anouk Thijssen. Nederlanders stapvoets weg uit Oostenrijk. Spaanse vrouwen de straat op tegen strengere abortuswet... en wereldtitelveldrijden opnieuw prooi voor Marianne Vos. Het weer in de loop van de avond vanuit het westen opklaringen. De temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt met aan de grond lichte vorst. Morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Dagenlang zaten 2000 Nederlanders ingesneeuwd in Oostenrijk... bij de Waisenzee, maar inmiddels kunnen ze weg. NOS-verslaggever Herbert Dijkstra zat ook vast, maar rijdt inmiddels. Herbert, waar ben je nu? Nou, ik ben al een flink stuk opgeschoten door de Tower tunnel. Dat betekent dat je aan de kant van Tirol zit. We kwamen ja. uit Carintië. En in Carintië is nu heel veel sneeuw gevallen. En dat is eigenlijk niet gebruikelijk. Meestal is dat in Tirol. En vandaag of de afgelopen dagen was dat net andersom. En dat was de reden... Dat zoveel Nederlanders inderdaad uh, vast kwamen te zitten. Ja, hoe kon je uiteindelijk wegkomen? Het was heel goed geregeld, heel gedisciplineerd. Uh, de wet. Uh... Bij alle hotels rond de Waalse Zee bekendgemaakt. dat er een soort evacuatieplan zou zijn. Vanaf één uur in de middag zou men uh, de bergpas waar je overheen moet rijden. om bij de Waalse Zee te komen. dus waar je ook weer, weer, weer, uh, weer vanaf moet. die zou dan opengesteld worden. Uh, die moest eerst vrijgemaakt worden van ceil, uiteraard. maar uh, ook was daar lawinegevaar. En dat is de reden dat het nogal lang duurde. voordat die pas werd vrijgegeven. En dat ging dan inderdaad ook stapvoets. Dus er was een lange file.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 en kon iedereen uh, gewoon weer rijden. Nou gaat het vanavond daar opnieuw uh, sneeuwen, althans dat is de verwachting. Um, zijn uh, alle Nederlanders daar weg of is uh, er toch nog een aantal achtergebleven? Ja, er is zeker nog een aantal achtergebleven. Dat zijn uh, mensen die denken, ja, we hebben helemaal niet zo'n haast om weg te komen. En uh, voor velen uh, was het ook nog niet afgelopen. was er gewoon geboekt tot, uh, tot maandag. En die zeiden van ja, uh, waar maken we maken ons druk om? Overmorgen kan het ook nog wel. De kans dat men vanavond wegkomt is weer wat kleiner. Omdat inderdaad uh, de verwachting is dat het opnieuw gaat sneeuwen. Dus voor sommigen was het een race tegen de klok. Zo snel mogelijk wegwezen, auto uitspitten, graven. Dat had uh, nogal wat voeten in de aarde. In de sneeuw in dit geval. En uh, uh, wegwezen. Dat, dat, ja, dat ging natuurlijk uh, wat moeizaam vanochtend. Maar uiteindelijk... Uh, zijn de meesten nu getrokken en uh, een enkeling is gebleven. Dankjewel. je verslaggever Herbert Dijkstra. Ook elders in Europa is overlast door neerslag. In Frankrijk, Groot-Brittannië en ook in Italië is veel regen gevallen. Voor Rome geldt een weeralarm. De rivier de Tiber heeft daar een gevaarlijk hoge waterstand bereikt. Verder noordelijk, in Pisa, zijn honderden mensen geëvacueerd. In het toeristische Volterra, vlakbij Pisa, stortte een muur in als gevolg van de zware regenval. Een vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Sumatra heeft zeker 14 mensen het leven gekost. Een priester die ter plaatse werkt met een hulporganisatie zegt dat het dodental waarschijnlijk oploopt. Onder de slachtoffers zijn schoolkinderen die een uitstapje maakten naar de vulkaan. De omgeving is onder een enorme laag as bedekt. Reddingswerkers kunnen vanwege de hitte niet in de buurt van de vulkaan komen. Het NOS Journaal. Anouk Thijssen. Marianne Vos is voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden geworden. dus ook haar zesde wereldtitel op rij. In het Brabantse Hogerheide reed Vos in de openingsronde weg bij de concurrentie. En het gat werd steeds, meer steeds maar groter daarna. Het verwachte gevecht tussen Vos en Katie Compton bleef uit. Compton troefde Vos dit jaar een paar keer af. Maar de Amerikaanse startte vandaag dramatisch. Ze bleef bij een val in de fiets van een andere renster haken. En daardoor kwam de titel buiten haar bereik. Groot protest vandaag in Madrid. Vanuit het hele land kwamen duizenden mensen protesteren tegen de nieuwe geplande abortuswet. Nu mogen vrouwen in Spanje tot 14 weken zelf beslissen over een abortus. Maar straks mag dat mogelijk alleen nog als de gezondheid van de moeder in gevaar is of na een verkrachting. Een grote stap terug in de tijd vinden veel Spanjaarden. Ik決定. Ik決定. Staat met make-up hier de vriendin te beschilderen. Nou, het ziet er mooi uit. Heeft grote zwarte letters. Is mi elección decidir si quiero abortar? con mi cuerpo, decido yo." Dat ik over mijn eigen lichaam bepaal, zegt ze. Ik beslis. Dat wordt er nu op de gezicht geschilderd.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 Een jongetje ligt heerlijk te slapen, terwijl zijn moeder een groot spandoek vasthoudt. Met daarop vrouwen beslissen en de maatschappij moet dat respecteren. Ik heb zelf gekozen om een kindje te krijgen, zegt ze. Je mag het niet voor een ander beslissen, zegt ze, om moeder te worden. De boodschap is duidelijk. Er worden allemaal bordjes omhoog gehouden met no. Nee tegen de nieuwe abortuswet. Ik he salido a la 35 años y el aborto era ilegal. Hier een wat oudere mevrouw. Ze zegt: ik ging 35 jaar geleden ook de straat op. que marcharse a tu país o Londres. Want een abortus was illegaal en je moest naar Nederland of naar Londen of parijs om een abortus te laten plegen. Ja, ha habido una ley. En we hebben nu net een wet die het goed regelt. En veel mensen zeggen hier op straat: we staan hier niet voor abortus, maar we staan voor het recht om zelf te beslissen. Het is een gevoelig punt op dit moment in Spanje. Want zoals deze mevrouw zegt. Ik wil gewoon een wet zoals bij jullie, of zoals in Engeland of Frankrijk. Ik wil een wet van 35 jaar. En een wet me remite a de dictatuur. Ik wil niet een wet die teruggaat in de tijd... en die me doet denken aan de dictatuur. SOS, is alles wat ik wil zeggen. Heel Een verslag was dat van correspondent Jessica van Spengen. Ook het CDA wil dat een burgemeester in de toekomst wordt gekozen. Dat zei CDA-leider Buma vandaag in de Volkskrant. Of de burgemeester door de raad of door het volk gekozen moet worden... laat hij nog in het midden. Tegen de NOS gaf Buma aan toelichting.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 In september stemde een kamermeerderheid al voor het voorstel om de burgemeestersbenoemingen door de kroon uit de grondwet te halen. Ook het CDA stemde toen voor, toen nog zonder specifiek te kiezen voor een gekozen burgemeester. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Kees Kwaks. Een tweede gevallen, die zorgen voor vertraging op de A12. Vanuit Utrecht naar Den Haag tussen knappen Gouwen en Blijswijk drie kilometer. Bij Blijswijk is de rechterrijstrook dicht. Bij Den Haag op de A13 naar Rotterdam. Een pechgeval bij knap een klein polderplein. Twee kilometer vanaf Delft-Zuid. En daar is de rechter rijstrook dicht. De hoofdpunten van het nieuws. De eerste Nederlanders die vastzaten door de sneeuw in Oostenrijk... zijn op weg terug naar huis. Groot protest vandaag in Madrid. Duizenden mensen gingen de straat op tegen een nieuwe strengere abortuswet. En Marianne Vos heeft voor de zevende keer de wereldtitel Veldrijden gewonnen. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen NOS Langs de Lijn.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 Met Robert Meder. Ja, goedemiddag. Welkom bij het sportforum van NOS Langs de Lijn. Tot zes uur praten we over de afgelopen sportweek. We doen dat met Feyenoord-watcher Mikos Schauka van het AD... Willem Vissers van de Volkskrant en Henk Hoiting van Trouw. Maar natuurlijk volgen we de Davis Cup. Het duel tussen Tsjechië en, en Nederland. In is verslaggever Mark Brasser. Uh, derde set al afgelopen, Mark. Ja, de derde set is net afgelopen, Robert. En wat heeft Nederland daar een enorme kans laten liggen... om in deze ontmoeting, om in dit dubbelspel op voorsprong te komen. 1-1 in set, was het toen kwam die derde set. Nederland pakte daar de break, kwam 5-3 voor, kreeg twee setpoints. En het werd toen 5-4. En ja, toen ging Robin Haase serveren voor de winst in die derde set. Maar Haase werd gebroken. Het werd 6-5 voor de Tsjechen. Die kregen daar setpoints. Nou ja, en Nederland haalde het nog tot een tiebreak. en In die tiebreak 7-2 verlies. En vooral Robin Hazen in die tiebreak miste een paar uh, cruciale ballen. Ze hadden de wedstrijd, of die derde set moet ik zeggen, had Nederland gewoon binnen moeten halen. Bij die stand van 5-4 ging Haase serveren. Daar kreeg Nederland zelfs nog een setpoint. Ook dat werd niet benut. Drie setpoints in die, in die derde set hebben ze onbenut gelaten. Ja, en de tiebreak geven ze dan min of meer weg door gewoon stomme fouten te maken. Hazen ook, die zijn kop even verloor. We zagen hem met zijn racket op de netband. Uh, rammen werkelijk waarschijnlijk uit uh, frustratie. En uh, ja, het wordt nu een heel erg lastig verhaal. Nederland uh, 2-1. Achter in dit dubbelspel in sets, zou zouden 2-1 voor moeten staan. En Marianne Vos, u heeft het ongetwijfeld gehoord, ook net dit nieuws al, heeft in Hogere Heide voor de zevende keer de wereldtitel bij het veldrijden veroverd. Op het modderige parcours was ze ongrijpbaar voor de concurrentie. De Italiaanse Legner, Eva Legner, eindigde met meer dan een minuut achterstand op de tweede plaats. En de Britse Wyman, Helm Wyman, veroverde brons. Beide dus ruim achter de Nederlandse, die, zoals ik al zei, openmachtig was.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 Nou, ze is de laatste weken heel goed opdreven. Uh, het verbaasde mij niet echt. Uh, nou ja, dus we zaten in de eerste ronde met z'n tweeën. En ik had bij het inrijden al wel de, de ene, ene helling. Uh, de, ja, daar kon ik, kon ik fietsen naar boven. Ik dacht, als ik dat in de wedstrijd uh, misschien een keer kan doen... dan uh, kan ik daar een gat slaan. Dat was bij de junior ook uh, nou, uiteindelijk beslissend. Ja, dat was al uh, vrij vroeg in de wedstrijd. Maar uh, daar sloeg ik wel meteen een gaatje... Nou ja dat, uh, ja, dat was mooi richting de, de rest van, uh, van, de, van, de, van de wedstrijd eigenlijk. Mooi de Vos tegen Jan Kees van der Kun. Dan gaan we naar de tafel hier, naar het moment van de week. Ik begin met uh, Mico Schouker van het AD, want je bent hier voor het eerst. Ja. We trekken je er wel door, zeg ik er dan altijd bij, dus maak je geen zorgen. Jouw moment van de week? Ja, Ronald Koeman, die uh, vanochtend uh, de kleedkamer in wandelde bij Feyenoord... en vertelde dat hij uh, een punt achterzet in, uh, in mei. We gaan het er straks uitgebreid over hebben, ja. vanzelfsprekend. Willem Vissers, zeker niet voor de eerste keer. Toch, nee. Toch welkom, wat is jouw moment van de week? Nou ja, goed, ik hou het allemaal klein. Ik was gisteren bij Telstal Jong Ajax. En dat Tata Steel Stadium in Velsen, dat zat helemaal vol. Dat is bijna nooit zo. Maar er waren heel veel mensen die zeiden van... wat is eigenlijk gezellig hm. als het zo vol is. En, en, en uh, ik ga hier wel vaker komen. En er speelde bij Ajax speelde de veelgeprezen Ricardo Kishna. Dat wordt, uh, wordt gezien als een van de grote talenten. Die heeft pas verleden getekend voor een uh, salaris wat al heel erg hoog is. En die speelde minder dan Kevin Brands. Die net terugkwam van uh, Willem II. Dus dan zie je maar één wedstrijd kun je niet zoveel uit concluderen. Nee, goed, dankjewel Henk Hoijtink ook welkom. Dankjewel. Jouw moment? Ja, ik neem de andere trainer die uh, deze week zijn vertrek uh, aankondigde. Marco van Basten. Ja, het was mooi om te zien dat hij bij Jereveen een, een, een, een uh, echte trainer is geworden. Hij is op het trainingsveld gaan staan en spelers zijn ietsje beter geworden. Veel meer kan je voor het trainen, denk ik, niet vragen. Daarnaast, uh, ja, waar alle instant-interviewtjes naar wedstrijden... mij gestolen kunnen worden, vind ik die van hem uh, prachtig. Hoop ik dus dat we die de volgende, volgende jaar ook uh, te horen blijven krijgen. Maar goed, dat is wel gelijk bij zoiets als uh, zo'n vertrek... als van hem de vraag, en uh, wat dan nu? En dat zou in zijn geval misschien nog helemaal niet... zo'n eenvoudige vraag kunnen zijn. We gaan het zo meteen bespreken. Ja. Laten we, want Koeman en Van Basten zijn eigenlijk de namen uh, waar we het de komende minuten over gaan hebben. Laten we met Koeman beginnen. Hij vertrekt dus. Bezig aan zijn derde jaar bij de Rotterdammers. Uh, tekende altijd weer een verbintenis voor één jaar. Kon hij er weer eens over nadenken. Dit keer wordt dus uh, zijn contract niet verlengd. Koeman wilde vandaag niet reageren. Gisteren na Feyenoord-Vitesse antwoordde Koeman op de vraag van Joep Schreuter... of hij er al uit is als volgt. Hey, ik ben er wel uit, ja. Je hebt Feyenoord best wel veel gegeven. Rehabilitatie. Afgelopen 2,5 jaar, Feyenoord heeft jou ook wat gegeven. Speelt zoiets mee in een keuze? Dat speelt mee, want als je het ergens naar je zin hebt... Uh, is dat absoluut een voorwaarde om eventueel wel, uh, wel door te gaan. Je hebt het best naar je zin. Ja, dat klopt. Nou, zou je dus, Mikos, als Feyenoord wordt je... uit op kunnen maken dat hij blijft? Ja, ja, nou ja... Zand in de ogen. Dat denk ik wel. Ik denk dat hij het besluit al veel langer uh, genomen had voor zichzelf. In eerste instantie heeft hij natuurlijk het idee gehad dat hij, uh, dat hij bondscoach zou worden... En toen dat niet doorging is er misschien enig, uh, enige twijfel bij hem geweest. Maar ik heb niet het idee dat hij zelf echt ooit serieus heeft overwogen... om er een vierde seizoen al vast te plakken. Mm -hmm. Op basis waarvan zeg je dat? Omdat, uh, omdat hij het idee heeft volgens mij dat hij het maximale eruit heeft gehaald. Ja. Wanneer zag je dat voor het eerst? Nou, eigenlijk al aan, uh, aan het begin van het seizoen. Toen hij voor het eerst ook ging klagen over uh, randvoorwaarden. Hè, het, het werd een beetje uh, uh, gebracht als, uh, als kinderachtig. Hè. Op een gegeven moment had hij het over de... De prullenbak wordt niet meer geleegd of maar één keer in de week. Of dat soort dingetjes. Het trainingsveld was te ver weg. Er moest eigenlijk een, een tunnel komen en dat soort dingen. Nou, hij zag dat allemaal niet meer zo zitten. En hij wist natuurlijk wat er bij Feyenoord wel en wat er niet mogelijk was. Dus dat, dat was eigenlijk verrassend, vond ik. En langzamerhand is ook het resultaat wat minder geworden. Ja, Henk? Nou, ik vond het heel opvallend, uh, moet ik wel aan het terugdenken... anderhalve week geleden hebben ze volgens mij die bekerwedstrijd gespeeld tegen Ajax. Ja. Mm -hmm. Die ze met 3-1 verloren. Woensdag, ja. Uh, dat was op zich... Uh, daar kan je heel veel over zeggen. Mensen hebben dat Feyenoord wat te afwachten speelde of wat dan ook. Maar in, Feyenoord kan verliezen uit bij Ajax. Dat is, dat is niet zo vreemd. En in de, in de persconferentie na die wedstrijd... zoals die vind ik altijd duidelijk is en reëel... Maar stipt die toch wel heel duidelijk aan... wat toch gewoon ja, structurele tekortkomingen van Feyenoord zijn... als je dat vergelijkt in dit geval met, met Ajax. Daar was echt al aan te horen, terwijl ze... dat was een bekerwedstrijd, dus voor de competitie waren ze... en zijn ze nog steeds wel titel, een beetje titelkandidaat. Maar goed, daar was er nog wat te halen in de competitie. Maar daar was echt wel in, in te horen van... dit gaan we dus niet redden. Willem, Vissers? Ja, dat, dat, dat vind ik ook een beetje. Kijk, Feyenoord is een hunkerende club. Die winnen nooit wat eigenlijk. En, en die willen heel graag wat winnen. Nou, daar heeft hij drie jaar kunnen proberen. En het, het is dus drie jaar niet gelukt. Ik denk dat je dan... Hij heeft goede dingen gedaan, Koeman. Hij heeft echt uh, derde geworden, tweede geworden. Maar er zit niet zoveel meer in. En ik vind ook dit jaar vind ik dat ze te slecht presteren eigenlijk. Dus mijn ik vind dat ze dit jaar echt hadden moeten meedoen voor de titel met deze spelers. selectie is misschien iets, uh, iets te smal, dat zou kunnen. Maar ik vind als je zoveel internationals hebt en die spelers hebt... dan moet je eigenlijk langer meedoen en serieuzer meedoen dan ze nu doen. Maar ja, ze verliezen thuis van Herakles. ze verliezen uit van, van RKC... ze verliezen uit van, uh, van PEC, ze verliezen uit van ADO. Dat zijn wedstrijden die Ajax niet verliest en dan word je geen kampioen. Maar Mikos, er zijn toch wel momenten dat je kan zien dat er heel veel in het team zit. Ik denk even aan uh, het, het, het, met name de eerste helft tegen Utrecht. Ja. Uh, de eerste 20 minuten tegen Aja. Met name tegen Utrecht zaten er momenten bij... dat het zo ongelooflijk snel en goed gecombineerd werd. Dat ik dacht, nou als ze dat weten vast te houden, dan wordt het wel wat. Waarom wordt het dan niet doorgezet? Ja, Achteraf moet je denk ik wel concluderen dat Utrecht een, echt een zwakke broeder was. Uh, want die hebben daarna ook alle wedstrijden verloren. Maar, maar dat kan je van Ajax uh, niet zeggen. Nee, nee. Maar ik, ik, heb, ik heb het idee dat, uh, ja, dat, dat Feyenoord uh, drie wedstrijden in één week... en zo'n groot verschil. Dus Utrecht een geweldige wedstrijd en tegen ADO helemaal niets... Ja, dat zegt eigenlijk alles over Want Hij kan niet roleren. Frank de Boer gooit er drie anderen in. Bij Feyenoord gaat dat gewoon mis als dat gebeurt. Hm. Heb je al enig idee uh, hoe de aanhang heeft gereageerd? Nou, gaat denk, reageren? Nee, ja, hij was een, was, was een populaire trainer, dat sowieso wel. Maar ik heb ook het idee dat, uh, ja, dat ook de aanhang wel besefte... dat drie jaar waarschijnlijk het maximum zou worden bij hem. Hm. Henk, de, de, het woord gevoel viel nogal, ook bij Koeman. Heb je enig idee wat daarmee bedoeld wordt? Ja, dat, ja, of is klinkt, dat een schijnvertoning? Uh, dat denk ik wel, ja. Ik, ik, uh, kijk, Koeman heeft uh, deze week bijvoorbeeld voor de wedstrijd tegen Vitesse... Uh, subtiel denkend naar Vitesse gezegd van... Uh, voetbal is niet alleen balbezit, er worden meer dingen gevraagd. Beetje een sneertje naar Vitesse wat zo geprezen wordt... onze positiespel, waar zoals gisteravond geen punt aan zit. Maar goed... Um, dat heeft hij steeds over Feyenoord ook gezegd. Hij heeft steeds gezegd. Het gaat om de momenten. Ja, dat is de topvoetballer die spreekt. Het gaat uh, om, om de momenten te herkennen. Waarin er echt moet zijn. Waarin er echt wat moet gebeuren. Dat zijn niet de momenten in de tweede helft tegen een FC Utrecht. Wat je van de mat speelt. Dat is het moment. Als je een 2-0 achterstand bij Adenaag hebt. Goed gemaakt tot 2-2. Dat is een moment om te zeggen van. Nou nu gaat er in ieder geval niet gebeuren wat er nu is gebeurd. Nu gaan we in ieder geval deze wedstrijd gelijk spelen of winnen. Hm. En dat soort momenten. Ja, daar laat het fijn dat we het consequent op afweten. Ja. ja, dan kan ik me heel goed voorstellen als trainer... dat je zegt van, uh, het is genoeg. Ik wil of is? Nou ja, dat, ik sluit me daar bij aan. Ik heb er vorig nog een column over geschreven. Ruben Schaken scoort dan twee keer tegen FC Utrecht. Hij zegt na de wedstrijd, ik heb een paar monden gesnoerd. Ja, waar is dat op gebaseerd? Hij speelt één keer een wedstrijd goed... Gisteren zat hij niet eens in de basis. Dus ik, ik, ik vind ook gewoon die spelers die zijn gewoon te weinig zelfkritisch. Als je kijkt, zijn allemaal verdedigers van het Nederlands elftal. En ze krijgen ontzettend veel doelpunten tegen. Ze krijgen elke keer weer doelpunten tegen. De vrije die niet goed dekt. Maar het is Indië die gisteren ook weer rare dingen doet. Die op iemand gaat staan. Ik weet het allemaal niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar het is gewoon. Uh, ja, er zit, er zit. Ik denk dat er meer in zit. Dus het komt van twee kanten. Misschien dat Koeman er ook niet meer alles uithaalt dit jaar. Die andere jaren was die, vind ik, beter. Want ze hebben ook minder punten gehaald dit jaar dan de jaren hiervoor. Het zijn er maar heel weinig. Minder, maar het zijn er wel wat minder. Hmm. En hij zal zien dat Pelle waarschijnlijk weggaat na dit seizoen. Uh, die zal toch een andere uitdaging willen een keer. Er gaan misschien nog één of twee van die internationals weg. Ik noem Klaasje en Martens Indy. Nou, de jeugdopleiding is vrijwel uitgevrongen. Ik geloof dat de B-jeugd is weer heel goed. Maar wat er nu nog in de A-jeugd zit, speelt al bijna, is al bijna allemaal doorgeschoven. Dus hij zal ook zien, er is geen geld... Dat, dat meer dan dit zit er gewoon niet in. Ja. Op dit moment. Mico Schakker van het AD, jij, jij loopt daar regelmatig uh, rond. Denk ja. je inderdaad dat dat, dat het gesprek zo gegaan is? Van ja, ik moet in de verdediging wat erbij. Dat hij toen te horen heeft gekregen, ja maar... Luister, dan moeten we eerst even afwachten wie er weggaat. Want Indy kan weggaan, nou, de, de namen die hij noemt, en ook met pellen, ja. Denk je dat dat zo gegaan is en dat dat een rol wellicht heeft gespeeld? Nou, Het grappige is dat Koeman een uh, maand of twee geleden zelf zei... Uh, hij noemde zo'n vier basisspelers op... en dat hij zei, dat, dat is eigenlijk het beste als die uh, gaan vertrekken bij Feyenoord... voor hunzelf, voor de club... en uh, ja, ook voor het geld wat dan binnen kan komen. En daar wist hij ook al van, ja, als er als 10 miljoen binnenkomt voor een oh, Martins Indy... gaat er misschien 3 miljoen uh, geherinvesteerd worden in andere spelers. Dus hij wist wel dat dat een probleem zou gaan worden. Dus dat kan geen argument meer voor hem zijn, want dat wist hij al, bedoel je? Ja, dat denk ik wel. En, en uh, haal een speler van 3 miljoen... en dan moet je maar afwachten of hij meteen het niveau haalt van de spelers die hij al had. Dus uh, hij wist ook wel dat het elftal niet beter zou worden. Maar ik denk dat hij de laatste weken ook wel geconstateerd heeft... dat de rek er gewoon een beetje uit is. Uh, dat, hij, dat hij niet meer het maximale eruit haalt. Hoe belangrijk is Henk Hoortink Koeman voor, uh, voor Feyenoord geweest? Na dit seizoen? Heel erg belangrijk. Ja, ja, goed, Willem heeft net al gezegd... als je als je tweede wordt en derde... met deze ploeg... ja, ik, ik, ik ben nooit zo onder de indruk geweest van deze ploeg. Ik ben het ook niet bij me eens... dat er, dat er heel veel meer nog uh, uit te halen zou zijn. Ook met een andere trainer niet. Uh, omdat... Um, kijk, dat de jongere spelers... Filena, uh, uh, Boetjes... Die kunnen beter, dat zien we allemaal wel, dat die nog wel beter kunnen worden. Maar het gaat er in een competitie over 34 wedstrijden om... dat je geraamte... Uh, dat dat dus die stabiliteit kan, kan geven... die je in een competitie nodig hebt. En daarin heeft Feyenoord... Ja, al, al, al, al deze drie jaren te veel B-spelers. Lex Immers, eh, nou Ruben Schaken net genoemd. Dat, dat is een segment van spelers. dat kan niet anders vanwege het geld. Maar dat gaat je de body niet brengen. Nee, ja. Is het niet zo... Uh... En dan, nou, op, om op jouw vraag, dat hij daarmee dus nog dit heeft gepresteerd. Dat ligt in dezelfde lijn als wat hij tien jaar geleden met een heel jong Ajax heeft gedaan. Ja. Waar hij ook geweldig mee heeft gepresteerd. Dat is gewoon zijn kwaliteit om toch zoveel mogelijk, maar goed, ze gaan altijd een keer door thuis, maar zoveel mogelijk het neer te zetten waarop je nog... nou ja, op de beste manier gewapend kunt zijn. Ja, ik je... heel goed toen ik de vraag net stelde, toen kwam het woord geloof uh, kwam in mij uh, naar boven. Dat de club, de supporters, de bestuurders het geloof weer hadden. Ja, dat ze is eigenlijk niet helemaal niet zo slecht waren als Kijk, dat iedereen zei. Nee, maar jongen. ze zijn ook niet zo slecht. Alleen, ja, nee, maar hebben... ik heb het even het begin, toen hij begon... toen uh, was Feyenoord toch uh, redelijk uh, Nou, er een aantal spelers weg ook, hè. Toen hij begon, of dat was het eerste jaar dat LMAD en zo weg Dat was zijn eerste jaar oh ja, natuurlijk. Toen waren ze net tiende geworden. Toen waren ze net tiende geworden met Been. En uh, ja, toen gingen natuurlijk na het eerste jaar... Ja, hij heeft ze wel weer geloof inderdaad gegeven. Die club is weer, staat weer op de kaart. Alleen ja, je moet dan... Dan ben je tweede en derde geworden. Dat is de volgende stap. Is echt serieus meedoen om het kampioenschap. Hm. En dat gebeurt dus nu weer niet. Ja. Hè? Tenzij zei eigenlijk nog allerlei rare dingen gaan doen. Maar normaal gesproken zijn ze uitgeschakeld voor het kampioenschap op twee derde van de competitie. En het is eigenlijk gewoon te vroeg. Ja. Deze ploeg had gewoon, vind ik, tot het laatste moment moeten meedoen. Dat zal hij zelf ook vinden. Dat zal Koeman ook vinden. En volgend jaar, en ik vind daarnaast. Ze zijn te afhankelijk op dit moment van de jeugdopleiding... omdat ze geen geld hebben. Ja. Als je kijkt wat ze nu gehaald hebben... ook van Geel, die wordt veel geprezen... maar die heeft Goossens gehaald... die heeft Vormer gehaald... die heeft Sing gehaald, die al lang weer weg is... die heeft nog zo'n jongen met een heel moeilijke naam... uit, uit, uit Scandinavië, Idab wie of zoiets El, gehaald... die is ook al weer weg... Al die jongens die gekomen zijn, eigenlijk op Pelle na. En Jan Maat, die het eigenlijk allemaal heel goed doen. Maar Pelle is van het strand geplukt door de, door de zoon van Koeman. Wat is dan de, de, is de invloed van Martin van Geel ook niet zo geweldig groot geweest. Dat moet je ook bagatelliseren. Ja. Het gaat er gewoon om Koeman heeft het goed gedaan. En die jongens van Varkoort hebben het goed gedaan. Uh, jullie hebben, uh, uh, vanzelfsprekend, Miko's, op de AD uh, zijn jullie met een kop koffie gaan zitten. En hebben jullie al een lijstje gemaakt. Ja. Die ga je nu met ons delen. Nou, nou ja, het, het is lastig inschatten. Uh, je komt bij de geëikte namen denk ik. Hè. Feyenoord kan in principe geen, uh, geen uh, afkoopsom betalen. Van, Garsten, van, Garstel, van Gastel. Van is een naam die valt, maar daar wordt ook eigenlijk gelijk bij gezegd, ja, die heeft geen enkele ervaring uh, als hoofdtrainer. Er wordt ook snel gewezen dan naar Cocu, naar Frank de Boer, maar ik denk dat dat wel uh, ander kaliber is, hè. Veel meer wedstrijden in uh, Europa gespeeld, veel grotere naam. Frank de Boer, die naam uh, valt ook. Ja, nou ja, niet om, om te halen, maar Het kaliber van nee, ja, de boer. Nee, de vergelijking met een, een uh, jeugdtrainer die het eerste elftal doen en die ah, meteen zijn ja. uh, resultaten gaat halen. En Van Gastel is het natuurlijk van een ander kaliber. Dus ik denk niet dat hij echt in aanmerking komt. Peter Bos uh, valt wel in de Kuip, die naam. Hij heeft een doorlopend contract. Maar daar schijnt iets in te staan uh, waarin uh, een afkoopsom duidelijk is. Die schijnt niet zo heel hoog te zijn. Is wel iemand die een elftal aan het voetballen krijgt... maar is ook iemand die in een recent verleden... zoveel dure spelers naar Feyenoord heeft gehaald... dat ze aan langs de langste rand van de afgrond zijn gegaan. Toen hij nog technisch directeur was. Ja, dus dat kleeft wel weer aan hem. Ja, Marco van Basten viel al, viel al een keer. Is natuurlijk wel iemand met een Ajax-stempel... waar hij zelf wel afstand van neemt... Um, maar ja, hij heeft in het verleden met Martin van Geel. Hè? Hij kwam bij Ajax aan de slag en Martin kon nog, uh, ik geloof nog manager worden. En uh, voor de rest moest hij zijn mond houden. Dus ik weet niet of Martin van Geel degene is die, uh, die van Basten nu binnen gaat halen. En zo kleeft er eigenlijk aan elke kandidaat wel iets. Van Gaal. Van Gaal. Ja. Willem Visser echt? Nou ja, ik, ik vind het wel mooi wat AZ bijvoorbeeld altijd doet. Die gaan altijd voor het allerhoogste. Die zeggen gewoon, wie zouden wij nou het liefst ja, hebben? En dan is we een paar, we is al een paar ja. keer is het gelukt. Met advocaat is het gelukt. Iedereen, nou ja, advocaat die gaat toch niet naar AZ... Gaat wel naar AZ. Nou, van Gaal heeft een, een Rotterdamse vrouw. In ieder geval een groot fan van Feyenoord. Vergaal heeft gezegd. Die stopt met het Nederlandse aftal. Die zegt. Ik wil of met pensioen. Of ik wil nog een, een grote uitdaging buiten. Omd Normaal gesproken doet hij het niet. Maar het zou natuurlijk wel buitengewoon uitdagend en prikkelend zijn. Als Van Gaal nou eens een keer Feyenoord ging trainen. Wie van jullie gaat er binnenkort spreken? Ik. Henk. Donderdag. <laughs> ja, precies. Ik voel al een vraag aankomen. Ik zal te voorleggen, Maar Henk? ik... Ik zal hem ook maar zeggen, doe het maar niet. <laughs> ja, maar dan ga je niet zeggen: eerst de vraag stellen en uh, schrijf dat dan even op linkerhand als je wil. Ik ben heel benieuwd. We gaan zo over van Bas te praten. Eerst weer even bij tennis kijken. Devens Cup in Ostrava, Mark Brasser, de vierde set. Het moet nu gebeuren, anders is het even klaar. Het moet nu gebeuren inderdaad, Robert. Dat is zo. Er zijn vijf games gespeeld in die vierde set. Het is 3-2 in het voordeel van Nederland. Ja, even zag het er naar uit dat het heel erg snel zou gaan... na die, uh, nou ja, dat onnodige verlies van die derde set. De openingsgame van de vierde set leverde Jean-Julien Royer... voor het eerst in deze partij zijn service in. Nederland op een 1-0 achterstand. Het werd vervolgens ook 2-0 voor de Tsjechen. Maar zojuist heeft Nederland de service van Radek Stepanek gebroken. Bij een stand van 2-1 gebeurde dat. Het werd 2-2 en Royer behield wel zijn 2-2 de service game in deze vierde set. Nederland leeft dus nog op een 3-2 voorsprong in de vierde set. Staat wel 2-1 in sets achter. Een cruciale vierde set dus. Het is wel mooi om te zien dat er hier aan tafel één keer volgt de tennis en de ander draait zich gewoon op het scherm naar, volgens mij, Manchester United. Barcelona achter en Manchester United. Barcelona achter en tegen Valencia inderdaad. 3-2, kwartier voor tijd. En wat ik weet niet wat Manchester staat. 2-8 tegen Stoke. Wel een doelpunt van Van Persie, volgens mij, de 1-1 net naar rust. Goed, um, de uitermate prikkelende gedachte van Gaal bij uh, uh, Feyenoord. Uh, blijf daar maar over nadenken. Over ja, nu? natuurlijk. Moet je, gewoon, je moet gewoon uh, groot durven dromen in het leven. Ja, zo is het. En misschien dat er dan wel, uh, wel, wel iets loskomt in Rotterdam. Ja. Uh, we gaan het zien. We gaan naar Marco van Basten. Die uh, gaat dus ook weg. Dan bij Herenveen. Uh, Zoals we net al zeiden, de auto international lead via een korte persverklaring weten... dat hij, er is het woord weer, het juiste gevoel mist... om zijn aflopende contract te verlengen. Van Basten is bezig aan zijn tweede seizoen in Heerenveen. En op de wekelijkse persconferentie sprak de coach gisteren over zijn besluit. Maar echt veel duidelijkheid verschafte hij niet. Het zijn allemaal dingetjes die bij elkaar opgeteld... uiteindelijk voor een... Uh, ja...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 Behalve dan dat je kan horen van dat er dingetjes waren. Ja, dingetjes. Ja, maar goed, ik denk ook dat het deel hetzelfde verhaal speelt als bij Koeman dat er gewoon een beetje op is. Kijk, Beerenveen gaan er elke week. Ik heb deze week met iedereen gesproken die Beerenveen om iets te zeggen heeft. We gaan 90.000 euro elke week meer uit dan er binnenkomt. Dus ze kunnen niks doen. He, ze kunnen, maar salaris bedoel je? Ja, nou, gewoon elkaar kosten. Wat? Kosten zijn gewoon te hoog. Spelers kosten kopen, moeten omlaag. Bijna elke het. club heeft ja. in Nederland moeite om geld binnen te halen. Dus ze, ze maken begrotingen, maar die krijgen ze niet gedicht... omdat er te weinig sponsors zijn, te weinig geld is. Dat is bij Veen ook zo. Dus ze, kunnen, ze kunnen niks meer doen op de spelersmarkt. Nou, dan zal hij toch denken, dit is wel een beetje... Vit Bogusom gaat straks weg. En ik denk ook dat alle gekonkel in die club ook niet meegeholpen heeft. Aan, uh, en Riemer en Fopper zijn dan gewoon de baas. En Van Basten houdt niet zo erg van bazen boven zich. Dus dat speelt ook een rol? Ik denk dat het wel een rol speelt. Dat wordt ontkend. Maar ik denk gewoon dat het niet zo is. Mikos, okay. Nou, Hij heeft altijd uh, gewerkt als, als uh, degene die de macht had. Hè. Zo heeft hij het bij Ajax ingevuld. En bij Oranje ook. Eigenlijk ben ik wel blij dat hij weggaat. Ik heb altijd moeilijk kunnen wennen aan het, aan, het, uh, aan het gegeven... dat Marco van Basten bij een club als Heerenveen werkt. Wat? Well. Nou ja, zo'n grootheid als Marco van Basten. Ja, er wordt nu gezegd... Seedorf, die stapte snel in bij AC Milan. Maar Marco van Basten hoort toch uh, bij, dat soort, uh, bij dat soort clubs. Ajax heeft hij dan gehad. Nederland zelf heeft hij gehad. Maar Heerenveen... Ja. Nee. Nou, maar Zeedorf is, is, is uh, denk ik... Kijk, Van Basten heeft natuurlijk als trainer niet veel geleerd. Maar Zeedorf is op een of andere manier... veel is die verder dan Van Basten. Het is niet voor niks dat Van Gaal zegt... In, in, in het interview bij jullie in de krant vandaag. Dat Zeedorf... De kruif is van de toekomst. Kijk, Zedef heeft zich veel meer altijd bezighouden met teamprocessen. Verbas is natuurlijk in het, als voetballer altijd een individu geweest... die, die gewoon eigenlijk niet eens naar de, naar de bespreking van de trainer hoefde te luisteren... want uh, uh, hij stond toch al in de opstelling. Zedaf is er altijd mee bezig geweest. Zedaf is sociaal al heel erg bezig geweest, sociaal bewogen geweest. Die is al een heel stuk verder. Alleen, dit komt misschien nu net even op een rot moment... omdat Milan heel slecht is nu. En eigenlijk had hij pas volgend seizoen moeten beginnen... Mm -hmm. Maar dat is weg wel een man van de toekomst. Maar toen Van Basten bij Ajax begon, toen zei iedereen van ja, daar is hij nog niet aan toe, dat moet hij niet doen. Kijk maar, hij was er nog niet aan toe. Dus dan doet hij toch nooit goed. Dat, wat, dat Van Basten er niet ja, goed aan doet. Ja. Ik bedoel dan, als je bij Heerenveen begint, dan redeneert hij: ik moet nog leren, ik moet nog stappen ja. maken. Dat vond ik mooi dat hij dat deed. Precies zo kan je dus ook redeneren. Ja. En Goetting. ik wil er nog wel even een nuancering bij plaatsen over dat vind ik een beetje zogenaamde uh, over die zogenaamde autonome opstelling van van Van Basten. Ik vind juist dat als er één is uh, afgezien van zijn start met Nels Alten, Dat was ongelukkig, dat is uh, met, met, met zijn vriendjes als assistenten... Uh, dat, was, dat was fout. Daar heeft hij ook van geleerd. En ik vind juist, als er daarna één is... die uh, in al die jaren daarna bij de clubs waar hij trainer van is geweest... heeft samengewerkt. Samengewerkt met mensen die er al waren op de vloer. Zonder aanzien des persoons. Mensen met sowieso minder naam. Dat kan niet anders, dat je minder naam dan Van Bas hebt. Mensen ook zonder naam, zo zogezegd. Dat heeft hij bij Ajax gedaan. Met... Uh, ik vind zelfs wat net werd genoemd, Martin van Geel. Met Martin van Geel heeft hij ook nog gewoon normaal uh, keurig beschaafd overleg gevoerd. Terwijl Martin van Geel niet, niet door hem hoor. Want Martin van Geel was door Ajax, die moest al weg. Ja. Dat was al zeker. En hij heeft daar gewoon keurig nog overleg mee gevoerd. Met iemand die, die voor de rest in de voetballerij werd verketterd. Dan is de houding al gehaald van nou, dat stelt niks voor. Hij ging er gewoon mee aan tafel zitten. Hij heeft dat later met Steven ten Haven bijvoorbeeld gedaan. Om maar even. Maar hij heeft dat ook bij Herenveen uh, Dat die kwam met Johan Hansma. Die was technisch directeur. Heeft hij prima mee kunnen werken. Sterker, toen hij weg moest vanwege die bestuursstrijd, heeft hij gezegd, ik wil, ik wil hem houden. Johan Hansma, waar hebben we het over? Maar hij vond dat prima. En nu wordt er dan weer gezegd dat hij niet met, met, met Hans Vonk... die dan nu de technisch directeur is of wordt... en ook Riemer en Foppen... Ik geloof er allemaal niet in. Volgens mij kan, kan van Basten... is dat een hele beschaafde werknemer... die prima kan samenwerken met iedereen die hij op de werkvloer aantreft. Maar door, door wie wordt dat gezegd dan? Dat hij niet met Fonk uh, en Van der Velden... En, uh... Nou, dat wordt nu een beetje gesuggereerd. Kijk, ja, dat is ook een beetje het rare. Kijk, de, de, Tenminste, mm. zo leg ik het uit... Het, het geval van Barsten is, is, kan in de kern niet veel moeilijker zijn... dan waar we het net met Koeman over hebben. Die heeft inderdaad ook de balans opgemaakt en gezegd van dit is de grens. Uh, maar ja, alsof dat bij iemand als van Basten te simpel is of wat dan ook... ga je toch theorieën krijgen en krijg je toch... er zijn al mensen die suggereren uh, dat inderdaad Riemen en Fop... Nou, die hebben weer een beetje, als, zeker als adviseurs... die hebben weer uh, uh, wat te zeggen daar... Uh, dat die niet met hem overweg zouden kunnen... Nou, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Die twee mensen met Marco van Basten. En ook inderdaad dat hij nu Hans Vonk, de nieuwe technisch directeur... wordt, dat hij het liever allemaal zelf voor het zeggen heeft. Ja. Nou, ik, volgens mij is dat absoluut niet het geval. Nee. Ja. ja. Willem? Nou ja, goed. Ik denk, kijk, Foppen en Marco zijn natuurlijk lang niet altijd... Uh, want die hebben ooit een keer een, een hoogoplopend conflict gehad... over het spelsysteem onder meer wat ze speelden. Want er ging Foppen geloof ik met Jong Oranje 4 voor 2 spelen... en Van Basten van 4 voor 3 of andersom. Dat weet ik niet meer precies, maar... Ik, ik denk dat, dat, dat, dat, uh, Fopper gewoon, of dat Fopper en Riemer die hebben gewoon nog veel te zeggen. En de hele club was tegen de aanstelling van Hans Vonk. Er is een ondernemingsraad geweest en die heeft gewoon gezegd... wij vinden al die nieuwe bestuur de hele nieuwe bestuursstructuur... ze hebben zeven man in het bestuur zitten nu bij BRVN. He, ze hebben drie mensen die zeg maar uitvoerend bestuur zijn... en drie mensen die het controlerende bestuur zijn en een voorzitter. Ja, en ik denk niet dat Van Bassen dat heel erg prettig vindt allemaal. Maar goed, en daar komt nog eens bij dat, die, dat er niks kan financieel. Nee, ze hebben, dat eerste jaar dat hij kwam hebben ze al die jongens verkocht. Die hele voorgoede verkocht. Nou, dat hebben ze gelukkig vind Bogus van uh, terug kunnen halen. Nou goed, maar die gaat natuurlijk na nou, dit seizoen ook weg. En wie moet er dan? Een Ziegh die misschien weg had. Wat een van de grootste talenten van de Eredivisie is. Ja, dan zal hij ook zien van... Dat, dat, dat gaan, we gaan het niet beter doen. We zijn vorig jaar vijfde geworden. Dit jaar worden we misschien weer vijfde. En, en, en, en ja, hoe moet je het dan beter gaan doen? Ja. Wat, ja, wat, wat wel speelt denk ik. Ik geloof er dus niet in dat, dat, die, dat, dat Riemer en Foppen niet met hem overweg zouden kunnen. Ik heb het uit, uit Riemers zelf gehoord dat hij het een prima is. Ze hebben ook positief geadviseerd over Van Barsen voor contractverlenging. Wat inderdaad wel zo is, waar Willem nu ook een beetje Dat kan ik wel geloven. Dat, er is daar nu uh, uh, een nieuwe clubleiding gekomen. Hè, na al dat uh, gekonkel in die dorps, noem, noem alles maar op. Uh, Riemer en Foppa zitten inderdaad op de achtergrond. En ook weer in een deel van, de, van die nieuwe leiding, zeg maar. Er is een deel daarvan schijnt, die vindt dat niet zo... Die is daar niet zo gelukkig mee. Die heeft ze liever helemaal ja, die heeft, uh, En ik kan me heel goed voorstellen dat Van Bassen denkt... het is nu misschien betrekkelijk rustig na, dat, na die omwenteling. Maar dat dat uiteindelijk wel weer... Tot zou gaan kunnen gaan leiden. opspelen. Ik denk ja. dat hij dat wel meeneemt in zijn... maar niet de persoonlijke relatie met die twee. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Ja, ja. Maar maar had... Koeman en Van Basten zijn natuurlijk bij uitstek mensen... die alles gewonnen hebben en, en dat ook gewend zijn. En, ja. en de, de spelersbus twee jaar geleden bij Feyenoord... werd toen uh, door, door 7000 fans onthaald... toen ze de twee, uh, tweede plek hadden gepakt in Heerenveen. En toen zag je Koeman toch ook wel een beetje kijken van... ja, een tweede plek, die heb ik nog nooit gevierd. <lacht> en Marco van Basten, die, die, uh, die krijgt bijvoorbeeld spelers aangeboden, hoor ik. En dan gaan ze een video'tje kijken en zijn ze bij Heerenveen enthousiast En dan kijkt hij tien seconden en dan zegt hij... doe maar weer uit, want die heb ik niet nodig. Dat soort spelers, wil die, hij wil gewoon hoger niveau. En dat is gewoon moeilijk, ook voor Koeman. Want ja, als er geen geld is, dan, dan moet je eigenlijk werken met spelers waarvan je de eerste maand misschien wel met tranen in je ogen... staat te kijken hoe zij trainen. Ja, maar was dat niet al bekend op het moment dat Van Basten erin stapte? Ja, ja nou, hij heeft in ieder geval nou. zelf gezegd dat hij weer blijft wat lager wilde. Het blijft moeilijk voor die. Ik heb van iemand gehoord die heel goed met Van Basten omgaat. Die zal ik je niet noemen, want die heeft me dat in vertrouwen verteld. Dat Van Basten soms op de training zegt tegen een speler... jij kan er echt helemaal niks van. Ja. <laughs> jij kan er echt niks van. Ja, en dan zeggen ze later... zegt diegene die hem dan adviseert in deze... die zegt dan van... Ah, maar dat moet je niet zeggen, want zo'n jongen moet je nog een heel jaar mee werken. En die moet wel uh, af en toe eens een, ball een balletje voorgeven. Maar ja, dat kan hij gewoon niet. Hij heeft natuurlijk altijd met de absolute wereldtop gespeeld. Ja. Ja, dat ben... is, ja, maar dat is wat ik net ook met die vraag aan het begin van de uitzending. Met mijn moment bedoelde over hem. Want nu, hij heeft geloof ik al gezegd, ook die persconferentie gisteren bij Jereveen. dat hij wel in Nederland wil blijven. Ook gezien zijn gezinssituatie. Wat natuurlijk ook alweer, dat is mooi aan de ene kant. Aan de andere kant ga je dan toch gauw denken, nou. Uh, je zou kunnen denken als, een club, als AZ en uitgaan... dat dat dik advocaat daar na dit seizoen weggaat. Maar dat is natuurlijk ja, dat is hetzelfde segment als Heerenveen. Dan krijgt hij hetzelfde als bij Heerenveen. Dat kan hij misschien ietsje vooruit helpen. En toch gaat hij op een gegeven moment ook weer aanlopen tegen... Maar ja. misschien is het gevoel dan wel beter. Nou, dat kan als moment... hij denkt, ik kan het elf dan naar nee, mijn hand zetten... en ik kan begin, wel aankopen doen. In het begin kan dat zijn, maar uiteindelijk ga je er toch ergens tegen aanlopen. Met, ja. eh, zijn statuur die gaat toch tegenaanlopen... dat hij ook AZ op een gegeven moment tegen de grens aanloopt. Maar misschien gaat hij van golven de hele dag. Misschien, misschien heeft hij ja, er wel genoeg aan. Van. Kijk, hij heeft natuurlijk heel veel geïnvesteerd de laatste jaren om een betere trainer te worden. Nu moet je ook in dat, in dat, in dat ritme blijven. Hij moet niet. Nou weer zeggen, vier jaar, Ik ga nu weer vier jaar golfen, En dan ga ik weer trainen worden. Nou, hij moet toch dat niks. Denk hij niet. beslist toch over zijn eigen leven. Als, ja, tuurlijk, hij, als hij denkt van ja, maar, de, de, de, ja, maar ik kan ik niet verder, hij, ik kom niet verder. Ja. Ik kap ermee. Dan ik denk is dat het hij het toch gewoon ook leuk vindt. Je ziet wel. ook gewoon dat hij plezier in ja. heeft. En dat was wat Henk ook zegt. Het is natuurlijk een, een gentleman in, tot in elke vezel. Het is een geweldige man om in het Nederlands voetbal te hebben. Dus als het dan van Gaal niet lukt... dan moet Feyenoord van, van Bassen te krijgen. Ja. Het is toch wel een stapje hoger dan de maar een Maar ja. een, een stap hoger in dit geval zou dan toch uh, kunnen zijn... bijvoorbeeld uh, uh, net over de grens in Duitsland bijvoorbeeld. Dat is nog wel aan te rijden. Dat kan je met je gezinssituatie misschien plooien. Ja, nou zou dat ja. de volgende stap in zijn carrière kunnen zijn? Net over de grens iets hoger. Ja, wat is dat dan? Nou, dat geen idee. Schouker? Op Bundesliga, uh, Ja. Snap je? Ja, Schouper Je zou wel moeten. Want binnen Nederland is het voor hem natuurlijk toch inderdaad wat Henk zegt. Dan kom je bij clubs als AZ. Want, uh, dat is hetzelfde niveau. Feyenoord is, is, is wel een stapje hoger. Maar ja, dat zie ik toch ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Dus dan, dan moet je ja. inderdaad uh, toch wat verder. Maar ja, als hij als echt niet wil... Dan is het straks inderdaad weer gewoon een paar jaar kijken en wachten. Ja, dat zie ik niet gebeuren. Maar dat zag, dat zag ook niemand bij Krijf als speler naar Feyenoord. Dat was toch ook onmogelijk? Ja, ja, ja van dat van ging wel gebeuren. Van Gaal eigenlijk hetzelfde wel. Die gaat zeker gebeld worden door Feyenoord. Ja. Maar uh, ja, je ziet hem eigenlijk niet in de kuip zitten. Er gaat wel een hoop gebeuren overigens. Op. Ja, natuurlijk. Die trainers mooi, de zel, die gaat voetbal. natuurlijk vol draaien. Ja. Dat is het leuke van voetballen. Er gebeurt elke dag wat. Zijn de kandidaten, Ja, Jan, Jan de Jonge bijvoorbeeld, werd alweer genoemd. Bij, bij Heerenveen. Gert-Jan Verbeek, die naam viel. Alex Pastoor. Pastoor ja. Alex Pastoor die is vrij. Ja. Die heeft natuurlijk ook een... Uh... AZ komt waarschijnlijk vragen, Maar dat is zo. vaak mediaspel alleen. Hè? Die clubs zijn er nog vaak helemaal niet zo mee bezig. Het is net zo met die Frans Wekers. Die is nog niet weg. Er zijn al twintig, twintig mensen genoemd die hem op gaan volgen. Maar ja. er ja. kan er maar één zijn. Ja. Uiteindelijk. Zo houden we elkaar toch lekker Terwijl op de, de straat. Werk of, die wekers. Uh... werk van die Wekers best wel de twee man gedaan kan worden. <lacht> <lacht> um, um, goed. De, de, de, over Van Basten nog iets zeggen? Of zijn we daar eigenlijk nu wel um, een beetje ja, klaar top, mee? Klinkt zo onvriendelijk. Maar je dat is dat ook echt bedoel. top. Ja, ja ik, ik hoop dat hij in Nederland blijft. Want ik vind, ik vind wel... Maar, we hebben, al onze spelers gaan weg, hè, als ze drie ballen vrij kunnen schieten, gaan ze naar het buitenland toe. Maar we hebben wel mooie trainers in Nederland. We hebben Frank de Boer, we hebben Ronald Koeman, we hebben Marco van Basten, we hebben Philip Cocu ja. We hebben Louis van Gaal. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ik hoop dat ze allemaal in Nederland blijven. Zullen we het over van Gaal even gaan hebben? We hebben het al over hem gehad, met betrekking tot uh, jullie hebben me opgegooid, uh, met name Willem Vissers voor Feyenoord. Een interview in, uh, in jouw blad vanmorgen in het AD. Ja. Opvallende uitspraak. Uh, daarin zei hij bijvoorbeeld dat hij na twee jaar... het bondscoachschap spuugzat is. Ja. Even Hoe moeten we dat nou interpreteren? Is hij het nu al spuugzat? Ja. Of zegt hij van nou, over een half jaar zijn we het spuugzat? Nee, hij is het nu al spuugzat. Hij heeft eerder aangegeven dat hij wil gewoon aan een ploeg werken. Elke dag uh, spelers beter maken aan een systeem schaven. En nu komt er uh, eens in de zoveel tijd... Komt er een uh, groep voetballers voorbij... En daar heeft hij een paar dagen. En hij, hij wil gewoon een langere tijd echt uh, structureel aan iets kunnen werken. Ja, hij zei ook nog dat uh, hij kon nu nog niks zeggen... over het contact dat hij had gehad met Tottenham Hotspur. Ja. Dat vond ik zo geheimzinnig toen ik dat las. Ja, het lijkt er een beetje op dat... Uh, Zoals ik het kan, uh, kan inschatten... dat hij uh, toch in de zomer wel weer in beeld komt. En dat ze Sherwood als het ware... als een soort buffer uh, neer hebben gezet... voor anderhalf jaar. En... Of dat hij boven Sherwood komt te staan... Nou, als ja, een soort Want Ze wilden per direct, maar uh, ja, dat wilde Louis niet. Een dubbelfunctie, dat kon absoluut niet. Uh, Dik advocaat dacht er wel eens anders over... maar Louis ziet dat niet zitten. Ja, ik, ik heb me laten verzekeren dat die mensen van Tottenham... die zijn echt bij hem toen geweest. Ja. Toen die verslaggever van de NOS daar... Uh, Jan van der Ploeg aan de deur stond met dat leuke interview. Daar wa die waren er echt... En of het nou Levy was of, of, of weet ik niet meer. Of hij nou de allerhoogste basis geweest, weet ik niet. Maar er zijn echt mensen van Tottenham geweest. Die hebben echt met hem gesproken. Die, hebben seri die zijn serieus met hem bezig geweest. Dus misschien, als Tottenham nog twee keer verliest... dan, uh, dan is die Sherwood ook niet meer zo populair als hij ja. nu is. Ja. En uh, dan is Van Gaal volgend jaar de gewoon de baas misschien. Er wordt nog een mooi verhaal. Als hij niet de Feyenoord gaat. Dat filmpje overigens wordt waarschijnlijk ook nog een mooi verhaal. Want ik denk dat hij expres naar beneden is gekomen... zodat Truus, die man via de achteringang... Uh, ja, <lacht> ja, onder media <lacht> in echt weten te loodsen. Hij zoekt een droomclub, hè? dat zegt hij nu ook nog een keer. Ja, ik weet niet of speurs dat is. Of hij misschien nog een tikje hoger wil. Waarom zou hij dan gaan praten als dat het niet zou zijn? Ja, nou ja, ze zijn naar hem toegekomen. dus ja, Misschien heeft hij wel heel snel duidelijk gemaakt... dat het er toch niet is, maar... Uh... Ja, Louis Kennen, wil die nog wel een, een klein ja, stapje hoger. Aan de andere kant is het wel natuurlijk. De Spurs is wel een ploeg die hebben dit jaar 100 miljoen geïnvesteerd in spelers. 100 miljoen uh, hebben we het. 100 miljoen hebben we ja, ja, spelers. Ja. Uh, Gale, dus dat is zeggen. wel een ploeg Het is wel een club die geld heeft. Ja. En, en, en die, uh, daar is natuurlijk voor hem wel wat te winnen. Hè, ik bedoel als je naar Chelsea gaat, ja, dan weet je je wordt tweede, derde. Maar als je met Spurs natuurlijk tweede of kampioen wordt. Dan heb je daar uh, twee standbeelden verdiend. Ja, ja, ja. Ik zet trouwens Gerrit Beel, Gerard maar uh, er zijn er meer die uh, blijken toch uh... duurder te zijn. <laughs> nee, maar bijvoorbeeld, sinds die toch bijna ook bijna 100 miljoen heeft uh, gekost. Uh, Willem, heb je het interview gelezen in het ja, AD. Tuurlijk. En denk jij ook wat is je opgevallen, Henk, in dat interview wat, van Mico's overigens? Ja, opgevallen. Wat voor het meest opvallende? Nou ja, goed, dat, dat, dat woord woordspuug dat springt er wel uit. Maar goed, dat is ook een beetje hoe, hoe Louis op, op zo'n moment dan praat. En daar moet je ook weer niet al te zwaar aan tillen. Nou, tien spelers bijvoorbeeld, vond hij weinig? dat die, die nu zeker zijn van het WK? Ja, dat is ook niet zoveel, toch? Vind jij dat wel veel? Oh. Nou. Nee, ja. En ik, ik, ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik vind die nog een vrij hoge inschatting, in moet ik eerlijk zeggen. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Vorig jaar had hij het over vijf of zo, ook in jullie krant, vijf of zes. ja. ja. Uh, uh, landen die er echt uh, wat, uh, die er echt toe doen uh, uh, straks, die hebben er nu echt al uh, 15 uh, op de lijst staan. Hm. Willem Vitsers, wat vul jou op? Nou, opvalt het, het leuke is met Van dat je toch het idee hebt van, uh, uh, uh, kijk, Iedereen zegt ook nu bijna iedereen die je tegenkomt die zegt ja Nederland heeft geen kans op het WK. We moeten tegen Spanje de eerste wedstrijd en dan winnen we van Australië en dan Chili is ook erg oh ja, goed en, en, en dan moeten we de tweede ronde tegen Brazilië. Dus laat maar zitten. We kunnen beter thuis blijven. Maar van Gaal is toch een man die geeft het, het volk, zou ik maar zeggen, hoop en die zegt gewoon van uh, ik heb altijd titels gewonnen. Dus waarom zou ik nou geen titel kunnen winnen? Dus dat is wel mooi. het is een mooi omen voor de zomer om de zomer uit te drukken. Ja, eh, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder, eh, Miko's die die heeft je als, goed gewaarschuwd. Als, ik dat, ja, als ja. ik dat artikel van jou zo las, dan dacht ik... nou, dat gaat hem niet worden. Het is van mijn collega's. Uh, oh, die hebben gemaakt. Maarten oh, Waifels en okay. Sjoerd Moussou, voordat ze boos worden. Maar uh, worden uh, niet zo gauw, hoor. Ja, het is een van de twee, denk ik. En uh, ja, hij heeft ze al zo vaak gewaarschuwd. En ook nu las je tussen de regels door... dat Wesley Sneijder, uh, ja, die moet nog drie, vier stappen zetten... wil hij erbij zijn. Dus Ik vrees voor Wesley Sneijder het ergste... Rafael van der Vaart is volgens mij wel uh, in de kwalificatiereeks een speler geweest die, uh, ja, waar hij het wel uh, in ziet zitten. Maar ja, als Klaassen zich bijvoorbeeld blijft ontwikkelen, zou dat zomaar een speler voor Louis van Gaal kunnen zijn. Het feit dat hij uh, zo uh, re relatief open is in zo'n interview, wat voor indruk zou dat maken op de spelers? Wat voor invloed heeft dat op de spelers, Henk Hoijting? Ja, wat bedoel je? Dat, nou, precies, zoals ik het zeg. Het zijn toch onze topprofessionals. Die moeten dat toch wel kunnen verwerken of zo. Is het, ja, ik vind dat hij uh, niks heeft miszegd. Dat hij heel duidelijk is geweest. Uh, zelfs al, uh, zijn, ja, dat is ook weer Louis, dan zijn spelsysteem eigenlijk al heeft ontvouwen. Ja. Om vanwege een tekorte voorbereiding uh, moeten we met de punten achter gaan spelen, dat soort dingen. Ja, daar heb ik altijd van. achter plekken kan het best wel ja. anders zijn. Maar dat, impliciet is dat wel een waarschuwing al aan, inderdaad, snijderen van de vaart. Want die, als die dan spelen in als die komen ze een plek waar ze meer moeten lopen. Moeilijk. Maar in principe zegt hij gewoon dingen over spelers die je, die je over topvoetballers moet kunnen zeggen. Willem Vissers? Ja, dat is ook zo. En interessant is de, de komende wedstrijd tegen Frankrijk in, uh, in Parijs, 5 maart. Dat nu is eigenlijk bijna iedereen fit. Toch? Robben. Ja, Robbe. nou, goed, maar Robben is, is een zekerheid. Daar gaat het niet om. Robben, als hij fit is, gaat hij gewoon mee. Maar het nu is interessant. En het gaat nu echt beginnen. Gaat hij Klaassen oproepen, bijvoorbeeld. Dat is interessant. Ja. Uh, uh, dat soort spelers. Gaat hij Boetius oproepen? gaat hij uh, uh, hey, dit, dit is, dit is, Nu moet de selectie gemaakt worden. Want de volgende keer dat ze bij elkaar komen... dan begint de voorbereiding al. Ja. Dus dan wil hij eigenlijk al min of meer zijn groep bij elkaar hebben. Dus ja. dit is een soort laatste kans. Hij heeft ook een tijdje geleden al gezegd... dat hij in maart eigenlijk ging bekijken... wie dat zijn echte keeper werd. Want daar is het nu toe, het is natuurlijk constant... hij heeft al vier of vijf keepers gebruikt. Zal op een gegeven moment een moment moeten komen... waarin je gaat zeggen... ja, jij wordt mijn eerste keeper. Dus is dat Cillessen of is dat... Uh, uh, uh, Stekelenburg, bij zo'n spreken. Ja. Of vorm. Is het raar dat, er, uh, dat je pas één week van tevoren eigenlijk je hele selectie uh, bij elkaar hebt? Want dat zegt hij ook ja. in het interview, hè? Dat is raar. Het, irriteert maar het is niet... en mateloos ja. en daarom past hij inderdaad het spelsysteem aan. Maar het is volgens mij niet anders dan, uh, dan anders. Andere landen? Ja. ja. ja. Ze hebben het allemaal. Zo werkt het hoor. Ja. Ja, gewoon niet ik denk, hij zegt dat hij in, in mei een grote groep bij elkaar gaat roepen. En uh, ja, dat er dan nog een aantal topspelers misschien Champions League finale gaan spelen. Dat zijn dan wel de spelers die hij natuurlijk met een blinddoek om uh, op gaat stellen. Dus, uh... Ja. Daar ligt het probleem niet. Het zit er meer in uh, Leroy Fair of, of, of Davy Klaassen of uh, Veldman of de Vrij. Dat soort uh, keuzes die hij moet maken. Ja, het zijn eigenlijk kleine keuzes. Ja. Ja? Want volgens mij als wij met z'n vieren gaan zitten... dan komen we ook wel tot een lijstje van misschien 27. Nou ja, kleine keuzes in die zin. Het gaat er natuurlijk wel om. We hebben het nu steeds over snijden Van de Vaart. Waarvan we allemaal zeggen, ja, het wordt wel moeilijk. Zeker voor snijder. Dat kan je allemaal wel zeggen. En ik begrijp het ook allemaal waarom. En ik heb het zelf ook altijd... Uh, maar je moet altijd kijken... Wat zijn de alternatieven? Tot nee. dusver zijn die niet toereikend geweest. Hè? Uh, Maher, nou, Wijnaldem is gevaliseerd geraakt. Jongens in dat segment die zijn niet toereikend geweest. Dus hij heeft niet de echte middelen gehad... om met name Snyder uh, echt te laten voelen van uh, je zit op het randje. Want hij heeft geen goede vervangers. Dus nee, en nu achter. zou het inderdaad met Davy Klaassen aan de andere kant ja... Moeten we ook met Davy Klaas? Hij wordt natuurlijk nu al nu wel erg bewierrookt, weet je wel, daar moet je ook nog een beetje voorzichtig mee zijn. Dat is wel wat Willem zegt, het is de laatste kans in maart, want daarvoor, daarna uh, kom je al in het, in het, in het kamp uh, terecht. Dat, ja, dat vind ik geen kleine keuzes. Hij moet echt gaan bepalen of Snyder en Van der Vaart en, oh. en of, en of vervangen kunnen worden. Dan wel niet. Ja, dat zijn geen kleine keuzes natuurlijk. Nee. Goed, uh, zo wie speelt meteen... er nog in de kwartfinale van de Champions League? Van de Nederlandse, Nederlandse ja, spelers. Ja, Wesley we schiet. Wie, wie schoot Nederland? Wie schoot Galatasaray ja. naar de kwartfinale van de Champions League? Wesley Sneijder is, als hij gewoon in vorm is. is het gewoon een van de beste spelers van de wereld op die positie. Ja, maar niet meer. Dus, dus, uh, en ook, ook bij Galatasaray speelt hij goede wedstrijden. En ook in nederlands zelf heeft hij de goede wedstrijden gespeeld. Alleen Van Gaal, die tergt hem gewoon. Die, die wil hem gewoon. die, wil de die, die, die heeft de beste Wesley Sneijder nodig. De Wesley Sneijder die misschien nog wel beter is dan vier jaar geleden. En die krijg je misschien niet meer terug. Maar die heeft hij wel nodig. Maar Mikos, ja. tot slot. Nou ja, hij gaat met de punten achter spelen. Dus dat, dat, de, de kansen van Snijder waren volgens mij al niet meer zo heel groot. Maar die zijn nog een stuk kleiner geworden. Want dan moet hij inderdaad aan de linkerkant of aan de rechterkant gaan spelen. En dat is heel anders dan dat hij met twee verdedigende pionnen achter hem op het middenveld speelt. Um, we gaan uh, eens even naar uh, tennissen voordat we even over Feyenoord-Vitesse uh, gaan praten. Uh, Mark Brasser, Spannend. Spannend. Ja, het is heel spannend, Robert, hier in de Chess Arena in Ostrava. Het is 5-5 in de vierde set. We houden ons dan die, die, die breaks aan het begin waar ik eerder al over vertelde. Verloopt het op service. Het is nu Robin Hazen die aan het serveren is. Ze game moet houden. Gamepoint voor Nederland. En Nederland kan dus naar een 6-5 voorsprong. Ja, en dan ziet het er naar uit dat ook deze vierde set op een tiebreak uit gaat lopen. Ik moet zeggen dat Nederland zich heel knap hersteld heeft hoor, van het verlies van die derde set. En toen meteen die vroege break aan het begin van de vierde. Nou, dat zijn ze overheen gekomen. En uh, het is ook denk ik wel goed geweest dat Siemerink na de derde set heeft gezegd, jongens, we gaan naar binnen. Even van die baan weg. Even de koppen weer leegmaken. Even fris worden. Even de boel vergeten. En dan weer een uh, nieuw begin aan die, aan die vierde set. Goed, Robin Haas heeft zijn dus gamepoint uh, is, uh, weggewerkt. Het is dus 5-5, uh, 40 gelijk in deze cruciale vierde set voor het Nederlands Davis Cup team. Goed, even wat tussenstanden. Barcelona, laatste minuut van de wedstrijd met z'n Jordi Alba, volgens mij, met een rode kaart richting kleedkamer... staat met 3-2 achter tegen Valencia thuis. En Manchester United, kijk even door het glas naar de regisseur Rick. Nog steeds 2-1. 2-1 nog steeds, doelpunt van, van Persie. Ook daar, laatste minuut van de wedstrijd. United dus nog steeds met 2-1 achter. En dan eh, inderdaad, zoals beloofd, Feyenoord en Vitesse... Ze speelden gisteravond tegen elkaar en hielden elkaar met 1-1 in balans. Voorzet van Boetius ja. en daar is de goal! De goal van Pelle, het is 1-0 voor Feyenoord. Een prachtig doelpunt, goede voorzet van Boetius. En bij de eerste paal binnengeknikt door Kratziano Pelle. Kasia mag ver komen, bal naar de zijkant, voorzet moet komen. Wie gaat daar mee voorin? Het is oh. Kasia en die komt zomaar raak. Oh, die komt zomaar de 1-1 achter Mulder. En eigenlijk uit het niets kopt Vitesse via Kuram Kasia... Ja, de aanvoerder. De 1-1 hier in de Kuipen binnen. Ja, dat was uh, gisteravond. Wie haakt er nu af, heren? Ja. Ja, ja, goed. In Nederland ben je nog altijd... Wat ik eerder ook al zei, je bent nog wel een beetje titelkandidaat maar Feyenoord haakt toch wel af. Ja, Mikas? Ja, Mikas? 9 punten als Ajax wint van Utrecht. Dat, moet dat is te veel. Doen. En dan moet je ook nog vanuitgaan dat Feyenoord nog een AZ moet, naar Twente en naar PSV. Ja, ja. dan? Die winnen ze ook niet. Ja, normaal gesproken haken ze af. Maar van de andere kant... Uh, kijk, er werd gisteren ook al weer net gedaan... alsof Ajax nu negen punten voorstelt. Maar Ajax heeft al vier jaar niet in Utrecht gewonnen. Dus dat wordt allemaal zomaar aangenomen ja. in Nederland. Van ja, Ajax... Die spelen morgen met vier nieuwe spelers. Misschien dat die wel de geest krijgen. Het is altijd een huis in het stadion. En zo overtuigend... Kijk, want dat is het gekke van Ajax. Ze winnen de laatste tijd wel. Maar tegen Feyenoord werd het, het eerste half uur weggespeeld. Tegen PSV, PSV werd het, het eerste half volledig weggespeeld. Tegen Kambuur hebben ze in de laatste seconde gewonnen. Tegen Roda hebben ze in de laatste seconde gewonnen. Ja. Dus het is helemaal niet zo overtuigend. Alleen het is wel een team. Ja. En je weet precies wat ze gaan doen. En je weet precies als Pietje uitvalt... komt Jantje erin en die doet precies hetzelfde als ja. Pietje. Maar we zouden het over Feyenoord-Vitesse hebben. <laughs> ja, nee, maar daarom vind ik dat Feyenoord... Zijn, natuurlijk zijn natuurlijk niet de kampioen. Wat bedoel je? Nee, maar Feyenoord wordt, niet, wordt geen kampioen meer. En Vitesse ook niet, denk ik. Maar misschien dat Twente wel de Dark Horse is. Wat maakte gisteren het verschil, Mikos? Nou, het was verbijsterend om te zien hoe makkelijk Vitesse de bal rond kon spelen. Het, het, het, het voetbal van Vitesse was vele malen beter dan dat van Feyenoord. En achteraf was er een hele mooie discussie... in Peter Bos zei van... Uh, ja, we hebben min of meer vertelde dat hij een grote ronde had gespeeld met Feyenoord in de midden. Met het doel ze een uur lang achter de bal aan te laten rennen en dan toeslaan. Dat is dan niet helemaal gelukt. En Ronald Koeman uh, ja, die schamperde daar, het deed er een beetje schamper over. Die zei, uh, het gaat toch altijd om de kansen. Wij hebben de meeste kansen gehad. En we hadden ook gewoon moeten winnen. Want we kregen de beste kansen. Maar ik, ik heb veel wedstrijden in de Kuip gezien de laatste jaren... maar ik, ik heb nog niet zo het verschil gezien in voetbal als gisteren. Dat Vitesse echt vele malen makkelijker voetbalde dan Feyenoord. Ja, op eigen helft. Nou ja, niet alleen op eigen helft. Dat ligt hem ook een beetje aan de spits. Havenaar is denk ik geen topspeler... maar uh, ja, ze, hebben, ze hebben te weinig kansen gecreëerd. Aan de andere kant, in de slotfase, hadden ze ook zomaar kunnen winnen. Vitesse nu uh, tweede keer gelijk. Ja. Uh, Moeizang rollen van Peck. Zwolle, hè? laatste minuut volgens mij. Is dit nu een fase waar ze even erheen moeten? Of hebben jullie dit zien aankomen dat het zou gaan gebeuren? Nou ja, Henk? nu al, het is net na de winterstop. Je, je had wel kunnen zien aankomen dat het gaandeweg toch moeilijker wordt. En dat, ja, dat is allemaal heel banaal. Maar dat zijn toch de wetmatigheden van een club die nooit kampioen is geworden. Dat, er gaan toch andere dingen spelen op een gegeven moment. Dat ze daar moeite mee zouden gaan krijgen. Dat is nu al, dat is ook niet helemaal nu nog het geval. Want ze hebben fases gisteren natuurlijk wel, wel redelijk gespeeld. Tweede hoofd hebben ze aanvallend ook iets meer gedaan. Eerst al was het inderdaad alleen maar uh, het doel was positiespel. Daar hou ik nooit zo van, dat er verder helemaal niks gebeurt. Uh, dus, dus je kunt ook nog niet helemaal zeggen dat nu uh, de druk van het kampioen worden al, al over de ploeg uh, heen uh, daalt of wat dan ook. Maar uh, nou ja, wat komt er eigenlijk voor de wedstrijd, zei een beetje, beetje provocerend. Ja, ik zie ze niet als titelkandidaat, ik, ik begrijp dat wel. Dat zie ik namelijk ook niet. Ja, hadden jullie wel het gevoel dat het een, dat het een, een topper was? Maar nou ja, ja, het is wel een top het is Vrijdagavond, het is mooi, mooi licht in de Kuip. <laughs> Twee mooie ploegen. Alleen ja, ik vond het niet echt heel, heel, heel geweldig. Ja, ik bedoel, ik hou ook niet zo van het eindeloze rondspelen. Dat kan wel knap zijn, dat is ook wel knap. Maar dat heeft Ajax ook een hele tijd gedaan. Daar heb ik, heb ik me erg tegen afgezet, ook in de krant. Ik bedoel, voetbal, gaat het toch op een gegeven moment om dat je naar voren gaat. En dat je probeert een doelpunt te maken. En, en Feyenoord heeft echt veel betere kansen gehad. En meer kansen gehad. Dus ik, ik, ik, zo bezien heeft Koeman gewoon gelijk hadden ze gewoon moeten winnen. Ja. En Feyenoord heeft er ook de ploeg niet voor. Dus dat kun je ook niet met elkaar vergelijken. Feyenoord heeft geen ploeg die de bal eindeloos rondspeelt. Want die hebben veel snellere drang naar voren en naar pellen toe. Ja. Um, komend uh, week einde uh, vanavond Heerenveen-Ado. Herakles tegen Nac Breda. Volle tegen Roda. AZ tegen Groningen. En dan uh, morgen natuurlijk... Uh, de klapper tussen Utrecht en Ajax. Volgens mij PSV, want ik heb er niet het volledige programma... RKC bij, PSV. We, ja, RKC PSV. Is er een um, NEC Go Ahead overigens ook nog? Belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Twente tegen Cambuur. Is er één die eruit springt waar jullie uh, naar uitkijken? Henk? Nou ja, dat is dan toch wel Utrecht en Ajax natuurlijk. Uh, wat Willem al zegt, dat, is, dat zijn de laatste uh, jaren altijd mooie wedstrijden... waarin Utrecht een, een hoog niveau bereikt... Denk zo maar van tevoren. Maar goed, je kan in Nederland iets heel hachelijk om iets te zeggen. Maar dat dat nu niet het geval zal zijn. Dus zoals ze de laatste tijd spelen en zo. Maar goed, dat is wel waar je naar uitkijkt. En ook om, om inderdaad te zien of Ajax inderdaad die wedstrijd gaat winnen. En dat gat uh, gaat realiseren waar inderdaad al over gesproken wordt. Wat natuurlijk niet het geval is. Ja. We gaan het uh, langzaam maar zeker afronden. Wat ga je doen, uh, Willem, uh, het weekend? Ja, ik ga naar uh, Utrecht, Ajax. Dus het wordt vroeg op en vroeg weg. En... Uh, het is hoop lawaai altijd in het stadion. Ik vind het wel. Uh, het, is, het is een beetje een, een intimiderende sfeer altijd. En het is op zich wel, wel mooi dat Nederland ook die wedstrijd heeft als ze zich allemaal maar een beetje gedragen. Want qua verbaal geweld en zo ben ik er uh, nooit zo. Uh Ab. Gelukkig mee met die wedstrijd. Ja. Mikos uh, Gauke AD, wat ga jij doen? Nou, het was eigenlijk rustig, want Feyenoord speelde op vrijdag. <laughs> maar uh, ja, als Koeman op zaterdagochtend uh, besluit om te stoppen... Dan, uh, dan moet daar een groot artikel van komen. Dus daar gaan we ja. morgen hard aan werken. Dus jij gaat bellen, even langs. Bij de ja. Kuip kan ik me voorstellen. Henk Hoiting, wat ga jij doen? Ook uh, de Galgenwaard. De Galgenwaard. Goed. Uh, heel veel plezier, werk ze. Uh, komend week einde. Even kijken wat er over de grens is uh, gebeurd. Uh, Barcelona is inmiddels afgelopen tegen Valencia. Barcelona verliest met uh, 3-2. Hij heeft nu uh, een gelijk aantal punten als Atletico... en een punt puntvoorsprong op Real. Maar beide clubs uit Madrid hebben nog een wedstrijd te goed. Wordt later gespeeld. En Manchester United is inmiddels afgelopen. Ook zij verliezen met uh, 2-1. Of ook zij. Zij verliezen met 2-1. Wel een doelpunt dus van uh, Robin van Persie. Is nog niet helemaal afgelopen, begrijp ik hieruit een uh, minuut of zeven, waar komt dat nou vandaan? Blesuretijd. Dus daar kan nog heel wat uh, gebeuren. Dat hoort u ongetwijfeld uh, vanavond bij collega Ronald Boots, die uh, zometeen hier gaat zitten om zeven uur. Wellicht dat de partij tussen Nederland en Tsjechië dan in de Davis Cup uh, ook nog bezig is. 5 5 40 gelijk in de vierde set. Dus het blijft daar ongemeen spannend. Meer daarover eh, na zessen ongetwijfeld. Vanavond Heerenveen tegen ADO. Heracles tegen NAC Breda. Pexole tegen Roda. En AZ tegen Groningen. Allemaal eh, te horen in dit theater. En dan is langs de lijn vanaf 7 uur. Dan zit hier Ronald Boots. Ik wens u vast een heel prettig weekend. Graag tot de volgende keer. Dag.